Middernacht, het begin van zaterdag 10 november. Anouk Thijssen met het NOS Journaal. De gelauwerde Amerikaanse auteur Philip Roth stopt met het schrijven van boeken. Dat heeft hij onlangs bekendgemaakt in een interview met een Frans magazine. En zijn uitgever heeft dat vandaag bevestigd. Roth zegt dat hij de passie voor het schrijven is verloren. Zijn laatste roman, Nemesis, verscheen in 2010. Roth schreef vooral over het Joods-Amerikaanse leven. De inmiddels 79-jarige auteur kreeg vele prijzen voor zijn boeken. In 1997 won hij een Pulitzer voor American Pastoral. Hij wordt ook al jaren genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs voor de literatuur. In het zuidoosten van Frankrijk is een Algerijns militair transportvliegtuig neergestort. De lichamen van vier van de zes mensen aan boord zijn geborgen. Naar de twee anderen wordt nog gezocht. Militair transporttoestel was onderweg van Parijs naar Algerije... toen het neerkwam in onbewoond en bergachtig gebied in de buurt van Avignon. Waardoor het toestel is neergestort is niet duidelijk. Een team van technisch experts doet onderzoek. Zes grote elektronica-concerns, waaronder Philips, hangt een miljoenenboete van de Europese Commissie boven het hoofd. De bedrijven zouden verboden prijsafspraken hebben gemaakt voor onderdelen van televisies. Dat meldt persbureau Reuters. Het kartel zou verder worden gevormd door onder meer LG, Samsung en Toshiba. Eind november wordt volgens Reuters duidelijk hoe hoog de boetes zijn.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 In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in Breda met 1-0 van NAC. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen overdag bewolkt, soms regen en tegen de avond buien. Het wordt ongeveer 12 graden dan. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie. Op de A4 Delft richting Amsterdam bij Schiphol... is de afrit dicht vanwege een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goeienacht. De grote onrust in ons land over de inkomensafhankelijke zorgpremie heeft vandaag geleid tot spoedoverleg in het torentje. U heeft het net ook gehoord in het, uh, in het nieuws. Uh, de Partij van de Arbeid vindt de inkomensverschillen in ons land te groot. Nou, dat heeft u ongetwijfeld meegenomen meegekregen, maar als je die bijvoorbeeld vergelijkt met de verschillen in Engeland... dan vallen ze hier eigenlijk nog wel mee. Over armoede en rijkdom in Engeland, over andere aspecten van het Verenigd Koninkrijk... over de verschillen tussen Engeland en Nederland... en over de vraag of wij zonder nivellering de Britten achterna gaan... praat ik vannacht met Volkskrant-journalist Peter de Waard. Uh, hij was van 2000 tot 2007 correspondent in het Verenigd Koninkrijk... en werkt nu als redacteur Economie voor de Volkskrant. Uh, hartelijk welkom. Goedenavond. Of goeiemorgen. Ja, ah, je mag zeggen wat je wil. Uh, jij, jij komt net van een bruiloft. Ja. Uh, is een bruiloft in Nederland heel anders dan in Engeland eigenlijk? Ja, dat kan je wel zeggen. Dat het In Nederland is het toch allemaal spontaner. In Engeland is het allemaal wat formeler. Het geldt natuurlijk wel. In Engeland heb je natuurlijk heel veel etnische groepen. En ja, er zijn ook heel leuke bruiloften. Bijvoorbeeld als een, dat kan in Engeland ook heel erg makkelijk. Dat een Arabier trouwt met een Jood. En dat een, een Indiër en een uh, Amerikaan de getuigen zijn. Echt in het Londense. Hè? Als ja. je daar komt, dan in het kosmopolitische uh, Londen. Is dat wel mogelijk. Maar op het platteland is het echt nog uh, vrij traditioneel. En, en wat voor huwelijk was het deze keer waar jij net vandaan komt? Nou, dat ja, was een huwelijk gewoon tussen twee mensen die hebben al een kind. En het, uh, maar die gaan na 13 jaar verloving gaan ze toch nog even dat bezegelen. En komt dat in Engeland ook voor? Of is dat minder? Uh... Ja, dat komt in Engeland ook wel voor. En in Engeland is het zo ver anders, dat je natuurlijk geen kerkelijk huwelijk hebt. Want omdat de, ja, de, de Anglicaanse kerk is meteen de staatskerk. Dus als je in de Anglicaanse kerk bent, dan ben je ook meteen officieel getrouwd voor de wet. Dat is lekker makkelijk. Dat is lekker makkelijk. En dat kan je bijna overal doen. Dus ook gewoon in een restaurant. En dat is in Nederland toch vaak wat moeilijker. Ja. Heb je het journaal nog gezien, het 8 uur journaal? Of was je toen al nee, het dus 8 uur journaal was ik, toen was ik al op het feest. Maar ik heb wel alle nieuws van vandaag meegekregen. Ja, dus maar, ik dan, weet... ja, nee, nee, maar we kunnen je een fragmentje laten horen ja. uit dat 8 uur journaal. Nu. Na anderhalve week van grote verwarring en onrust... ligt het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie nu in de prullenbak. Dat is bedoeld om te nivelleren. Het is een grote wens van de PvdA om de inkomensverschillen te verkleinen. Om dat toch voor elkaar te krijgen... wordt er alsnog gesleuteld aan het belastingstelsel... Mensen met een hoger inkomen moeten meer betalen en mensen met een lager inkomen minder. Het zal duidelijk zijn dat een oplossing gevonden moet worden binnen die kaders van het regeerakkoord. Dat betekent de begroting moet op orde, inkomensverschillen moeten worden verkleind en de economie moet worden versterkt. En binnen die kaders zoeken we naar een oplossing. Premier Rutte verliet als laatste het binnenhof. Dat zijn altijd gesprekken die natuurlijk gaan over allerlei varianten en uh, die worden nu heel goed bekeken. En dan gaan we maandag verder. Hoi, goed weekend. Ja, Peter de Waard, eerst maar eens even naar uh, dat nieuws dat uh, die zorgpremie, die inkomensafhankelijke zorgpremie nu niet door. Ja, de zorgpremie gaat natuurlijk wel door, maar dat inkomensafhankelijke deel gaat niet meer door. Dus de premies voor heel veel mensen gaan niet zo erg omhoog dan, uh, dan nu dreigde. Is dat een goed idee? Nou ja, er was natuurlijk een vraag over de legaliteit hè, van het, uh, de zorgpremie te gebruiken om nivellering te bewerkstelligen. Maar ik denk dat dat van de mensen, de bezwaren van de VVD'ers... en vooral de VVD-achterban, die opgezweet is natuurlijk door de Telegraaf... in de afgelopen dagen, dat het daar niet zoveel mee te maken heeft. Die willen gewoon dat ze er niet op achteruit gaan. Dat zijn de mensen die één, twee keer modaal verdienen... en die vinden het helemaal niet belangrijk op welke manier ze worden gekort... maar die willen gewoon niet gekort worden. Dus ik denk dat dat in de opzicht uh, daarom gaat. En ik denk dat die mensen niet tevreden gesteld worden... doordat ze meer belasting moeten gaan betalen en minder zorgpremie. Ja. Kijk, en dat ze meer moeten gaan betalen, dat is duidelijk... want er moet 16 miljard bezuinigd worden, dat gaat iedereen voelen. Hè? En duizend euro per persoon hadden ze het over, geloof ik. Dus, dus je, je gaat helemaal geen rust krijgen in Nederland hierdoor? Nee, ik denk dat niet, want de VVD-achterban... ja, dat is een vrij individualistische achterban natuurlijk. Dat zijn mensen over het algemeen die hebben op de VVD gestemd... omdat ze willen dat ze niet meer belasting gaan betalen... dat hun hypotheekrente aftrekt, dat dat in stand blijft... dat ze niet te veel hoeven te betalen voor de zorg. En als hun, ja, hun leider natuurlijk de, uh, toe gaat geven om toch te gaan nivelleren... dat is niet, helemaal niet hun bedoeling. Dus ja, ik denk dat het niet wel helpt als de VVD... de zorgpremie inruilt voor belastingverhogingen. Dus, dus eigenlijk is dit probleem helemaal niet meer op te lossen. Want, nee, nou ja, of ze, of ze zouden de coalitie moeten opblazen. Maar dat lijkt me ook heel onwaarschijnlijk. Ik vind het ook heel niet zo slim hoor, van Rutte, wat hij nu gedaan heeft. Ik vind echt dat hij bij zijn standpunt had moeten blijven. Dit is de afspraak met de P vandaag. Ik denk dat dit het alleen maar erger maakt. Ja, maar, dat, maar de oproeien ze hebben duizenden mensen gehad. Ja, dat klopt. Je kan dat kan dus dat toch niet negeren? Als we het toch over Engeland hebben. En in begin jaren tachtig was het natuurlijk bij Margaret Thatcher ook het geval. En toen was er natuurlijk ook heel veel bezwaar uit de conservatieve partij over dit soort maatregelen. En toen zei altijd Margaret Thatcher van. You may be for turning, but the lady is not for turning. En hoe groot de bezwaren van haar partij ook was. en hoe slecht de opiniepeilingen ook waren. zij bleef bij het standpunt zoals zij het wilde doen. En, en, zat... maar, maar had zij ook maatregelen dan die voor de rijkere mensen slecht waren? Dat heeft ze zeker gehad, natuurlijk. Zij was natuurlijk. zij was een kruideniersdochter. Hè. Je moet niet vergeten dat. Uh, als je over het Engelse klassensysteem uh, praat. Margaret Thatcher de allereerste was die eigenlijk een einde wilde maken aan dat klassensysteem. Zij was natuurlijk. zij kwam niet uit de upper class. zoals normaal bij de conservatieve partij altijd het geval was geweest Toe. En zij wilden eigenlijk een meritocratische samenleving, Dus iedereen gelijke kansen had. Maar iedereen, zij wilden wel, dat iedereen ervoor moest werken. Dus de werkenden moesten be beloond worden en iedereen moest werken voor zijn geld. Ja. En ze wilden af natuurlijk van het hele systeem, van natuurlijk dat het zo'n uh, gereguleerde samenleving was met uh, grote sociale kosten. Dus uh, de sociale regelgeving. Ja. En dat heeft ze totaal veranderd. Dus Mark Rutte uh, was geen uh, Thatcher, die heeft niet zijn pootstijf gehouden. Diederik Samsom heb je wel met uh, Thatcher vergeleken vorige week. Ja, dat vind ik wel, omdat je dat heel goed kan vergelijken. Omdat Diederik, ik noemde het Diederik Thatcher... Hè, want er werd gesproken door de Telegraaf van Marx Rutte. Toen dacht ik, nou dan noem ik hem Diederik Thatcher. Omdat hij volgens mij toch de uitkeringstrekkers en de hele lage inkomens in de steek laat. Hij doet heel veel natuurlijk voor de mensen die werken. Hè, die, laat, die geeft hij een kans om iets meer te verdienen. Terwijl de, de, hoog, de mensen die drie, vier keer modaal of twee keer modaal verdienen... dat die iets moeten inleveren. Maar hij doet niks voor de mensen helemaal aan de onderkant van de samenleving. De echte armen. Ik vind dat toch wel heel erg. Uh, dat is, wordt wel een heel groot probleem. Want maar, daarmee gaan we naar Engeland toe. Want die hebben niks met die zorgpremie te maken. Die hebben niks met die zorgpremie te maken. Want die vallen meestal in de belastingvrije voet. En die, zijn natuurlijk, die worden nu in deze nieuwe kabinetsmaatregelen. Uh, vervallen zij na één jaar WW. vervallen zij. Uh, in, dan krijgen ze nog één jaar 70% van het minimumloon. En dan vervallen ze in de bijstand. En dan komen ze op het absolute minimum terecht. En als je geen kostwinner bent, krijg je zelfs helemaal niets meer. Ja. Dus als je het hebt over nivelleren, wordt die groep helemaal vergeten? Die groep wordt helemaal vergeten, omdat die groep ook geen spreekbuis heeft. Die groep hoor je niet. Je kan het ja, wel, maar dat uh, maakt de Partij van de Arbeid zou het zo cynisch zijn? De, de Partij van de Arbeid, is, nou ja, dat is natuurlijk wel op dit moment het geval. Ze noemen het toch wel een beetje de verscholen klassen. In Engeland noemen ze het de onderklassen. Ja, die hebben geen spreekbuis als de Telegraaf. Daar komt geen krant voor op. Het is ook, uh, er zit ook geen partij meer die er voorop komt. Misschien een beetje de socialistische partij. Maar over het algemeen niet. Dat is het, uh, ja... Dat is toch wel een groot probleem, dat die mensen geen spreekbuis hebben. En iemand vindt het ook belangrijk, want ja, die mensen stemmen vaak toch niet. Die mensen die lezen ook geen krant. Dat zijn mensen die dat ook niet kunnen betalen. Dus ja die, ja, die zijn verscholen in bepaalde wijken en die hoor je niet meer. Af en toe komen ze naar voren, bijvoorbeeld in Amerika, hè, toen bij Katrina. Toen zag je ineens wat er in New Orleans allemaal woonde. En nu ook onlangs bij, de, bij Sandy, hè, bij die storm. Maar over het algemeen hoor je ze niet. En dat gebeurt in Nederland nu ook. Ja. Jeetje. En, en nou ja, als je het uh, met de schalen gaat doen... dan worden die mensen daar ook niet beter van, neem ik aan. Nee, voor die mensen kan je eigenlijk helemaal heel weinig doen. Dat is het, uh, dan moet je de uitkeringen omhoog dan doen. Dan moet je de uitkeringen moet je in stand houden tenminste. En dat wo die worden steeds verlaagd. Ja. Dus ja, waar wordt het geld vandaan gehaald? Toch van de uitkeringstrekkers met het doel... die mensen weer aan het werk te krijgen. Ja. Is die prikkel goed? Dat weten we niet. In Amerika is die prikkel er, een, uh, is die prikkel er wel. Maar er is natuurlijk ja, er is ook een werkloosheid van 10%. Ja. Dus dat is afwachten. Maar dat is in ieder geval wat er steeds gezegd wordt... ook door de Partij van de Arbeid. Trouwens, er moeten zoveel mogelijk prikkels komen... om iedereen aan het werk te helpen. Die moeten er ook komen. Dat vind ik ook heel goed. Maar als die mensen niet aan het werk komen... dan moet er toch een sociaal vangnet zijn. Een vangkussen. En die, die, die, ja, die laat men nu vallen. Die haalt men weg. En dan krijg je natuurlijk toch... Ja, hele ja, slechte toestanden in bepaalde wijken. Dus echte armoede dat we in Nederland niet kenden. En dat heeft natuurlijk ook heel veel consequenties... voor de samenleving natuurlijk. Dan krijg je krijg meer criminaliteit. Ja, allemaal mensen van wijken waar niks meer mee te beginnen is. In Engeland noemen ze het wel eens de klasse. Er zijn veel uh, van die mensen, hun, ja, hun grootvader is begin jaren 70... of eind jaren 70, die werkte nog bij een industrieel bedrijf... of bij de mijnen. Ja, op een gegeven moment sloten die... Ja. Nou, toen werden ze op hun vijftigste ontslagen. Die kregen kinderen, die waren kansloos. Die hebben zijn hun hele leven niet meer aan het werk gekomen. En nu zijn er kleinkinderen die ook hun hele leven niet meer aan het werk komen. Want die komen gewoon niet meer uit die misère. En die zitten er de... helemaal in vastgeroest. Hij heet de pyjama-klasse, omdat zij. Maar wij komen nooit spreken... meer uit de pyjama. De hele... dat, dat, uh, het is het ze lopen niet letterlijk in pyjama's. Meestal lopen ze in hele oude joggingbroeken. Maar in die, in die, ja, als je in die milieus komt. Ik ben er zelf vaak geweest toen in Engeland, tijd in Houten, in Liverpool en zo. Voor die mensen is een spijkerbroek een ontzettende luxe. Dat hebben ze gewoon niet. Ja. Nog heel even terug naar Nederland. Want jij zei, uh, het is niet zo slim dat Mark Rutte dit nu gedaan heeft. Hij had gewoon zijn poot stijf moeten houden. Want de oplossing die nu verzonnen wordt, daar zal weer heel veel protest op komen. Ja. Welke oplossing? Uh, nou ja, laten we even zeggen, de, de oplossing waar ze nu aan denken is dat uh, uh, verhogen van de belastingschijf, de tweede belastingschijf, dus uh, 42% belasting betalen uh, boven 20.000 inkomen geloof ik, is uh, die gaat naar 45%. Uh, en de hoogste schaal, 52, die blijft 52%, maar is dat, ja, wat vind je daarvan de loste? los dat wat op? Nee, ik vind dat de schaal eigenlijk iets omhoog had gemoeten. Dus met na 55, 56, dat had best gekund ja. op dit moment. Uh, maar goed, dat is uh, natuurlijk voor de VVD heel moeilijk te verkopen. Ik speelde in die opmerking trouwens een beetje de advocaat van de duivel. Hè? Want ik zei, van hij had niet, uh, niet stag moeten gaan om zijn VVD aanhang Daar die, bewijst hij er geen dienst mee. Ik vind niet dat hij, uh, dat, hij dat, ik, dat ik hem in zoverre had moeten zeggen van, ik vind dit beleid te verdedigen. Want ik vind nog steeds dat de uitkeringen, dat de PvdA en ook de VVD, laat Lelijk in de steek. Ja, en uh, nou er wordt ook gesproken over uh, de hypotheekrenteaftrek. Die misschien nog wat ongunstiger wordt voor hogere inkomens. Uh, om, om dat geld dat, dat ze niet gaan halen. Bij, of tenminste uh, om die nivellering erdoor te krijgen. Is, is dat nog een idee? Nou ja, die wordt juist vaak niet meer de hogere inkomens teruggehaald. Die worden vaak bij de starters teruggehaald. Dus die krijgen de slechtste regelingen. Die vallen allemaal onder nieuwe regelingen. Ja. Die beperkend ah, werken. Maar je kan dat je kan ook op een andere manier doen natuurlijk. Dat je de huizen boven twee ton of drie ton of weet ik veel wat... dat je daar de hypotheekrente aftrekken helemaal laat verdwijnen op de duur. Ja, dat is in het verleden ook wel voorgesteld. Zeker ook door staatssecretaris Notenboom, die toen nog van het CDA was. Zelfs door Ruud Lubbers. Dat die is een zei, tijdje geleden Notenboom. Ja, dat is een tijdje geleden. Dat was in de jaren zeventig. Maar het is best wel voorgesteld, die voorstellen... van alle hypotheekrente boven drie ton of boven twee ton... dat was toen nog heel guldens, ja. niet meer aftrekbaar. Dat is natuurlijk een hele andere regeling. Nu wordt, nu wordt er natuurlijk gezegd van. Ja, uh, de, de, de mensen die nu een huis kopen. mogen geen uh, aflossingsvrije hypotheek meer. Ja, die komen vaak dan helemaal. Die kunnen helemaal geen huis meer kopen. door dit soort maatregelen. Die worden meteen het eerste gepakt. Want die andere mensen hebben het nog wel. Ja. Dus ja, dat is een, uh, die worden pas heel klein. beetje voor beetje moeten die dat uh, gaan inleveren. En die hebben al een huis. En die hebben vaak ook nog heel veel geld verdiend. Hè, doordat ze in het verleden natuurlijk. die hele opgaande prijsstijging van die huizenmarkt hebben meegemaakt. Ja. Dus die hebben al heel veel voordelen gehad. En die zijn nu nog het beste af. Dus het, is juist niet, het komt juist niet bij de goede mensen terecht. Oké, okay, nou tot slot dan over Nederland nog even een gratis en ongevraagd advies. Wat moeten ze nu doen? Ja, ik denk dat ze natuurlijk toch wel gaan proberen om er het, om, ja, een, een mooie weerregeling van te maken. En te gaan zeggen van, nou ja, het valt allemaal mee. Er zullen natuurlijk weer nieuwe koopkrachtplaatjes komen. En die zullen wel wat gunstiger zijn misschien voor mensen van de VVD. Maar ik weet niet hoe ze dat echt kunnen, dat ze echt dit, dit, dit probleem kunnen wegwerken. Uh, op een gegeven moment zullen ze, ja... Het, uh, het is legaal via de belastingen. Dat is dan het enige wat, uh, wat zeker is. En het is niet legaal via de, de premies. Dus het is duidelijker dat er dan uh, ja, nivellering is. Maar ik denk toch dat de VVD heel erg blijft dwarsliggen. Of tenminste de VVD-achterban. De VVD-regering, de VVD-minister zullen er wat mee akkoord gaan. En dat volgend jaar de VVD toch een enorm verlies zal leiden... bij de nieuwe statenverkiezingen of de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en die drie... Uh, uh... Uh, ja, kernpunten van het beleid, hè, nivelleren, uh, 16 miljard bezuinigen... en een sterkere economie, dat allemaal samen laten gaan... dat is eigenlijk onbegonnen werk Nee, dat is een beetje het probleem. Kijk, die 16 miljard bezuinigen is zonder belangrijk. Dat is een algemeen belang. En ik moet Rutte toegeven dat hij gekozen heeft voor het algemeen belang. Maar goed, dat heven van de VVD'ers komen op voor hun individueel belang. Die, zijn niet, uh, die, die willen niet geholpen worden voor het algemeen belang. Daar zijn ze niet mee bezig. Die willen gewoon zelf een zekerheid over hun eigen inkomen. Voor een, een, ja, of ze hun eigen kinderen later natuurlijk uh, toch een uh, huis kunnen kopen. Daar zijn ze veel meer mee bezig. Ja, is, dat een, is dat altijd voor VVD'ers? Nou, dat zeg ik niet dat het altijd voor VVD'ers nee, is. Maar ik weet te... wel dat bij de nieuwe VVD'ers... en zeker de VVD'ers natuurlijk die toch wel... niet de echte liberalen hoor. Daar is nog wel eens een keer de Bolkenstein eh, mensen... dat daar wel een andere mening is te, toegedaan. Die zijn ook wel met het algemeen belang bezig geweest. Maar heel veel VVD'ers die op de partij stemmen... Ik sprak van de week iemand. Die, die had een, een, een, ja, een nichtje... en die had tegen, tegen hem gezegd van... Ja, acht, die was net 18 geworden. Die zei, ik ga VVD stemmen... want ik heb gelaten geen zin om te werken voor die luie donders... die niks doen. Dus dat soort opvattingen zijn er natuurlijk wel binnen de VVD. Ja. Dus die zegt van, ja, ik wil wel werken, maar niet uh, in, ja voor mensen die niks doen wil ik betalen. Maar, maar zou de VVD eens meer met hun eigen belangberekening houden dan andere mensen? Dan Partij van de Arbeid mensen? Ik denk het wel. Ik denk ja? dat de Partij van de Arbeid mensen altijd solidariteit toch iets hoger in het vaandel hebben staan. De Partij van de Arbeid is zeker niet een partij van alleen maar de laagste in, in, inkomens die een belang bij hebben om uh, wat meer te krijgen. Dat is al lang die, part, die, die, die fase is de Partij van de Arbeid voorbij. Het was hmm. in het verleden natuurlijk echt een arbeiderspartij. De arbeidersklasse is natuurlijk weg. Of is wat een nog van niet over is, is naar de socialistische partij gegaan. Het is meer toch een partij geworden van mensen die, ja, die een beetje willen nadenken over de, over de toekomst. Solidariteit, hè? dat is dus binnen partijen in Nederland eh, verschillend. Hoe is dat tussen landen? Hè? Als je even weer naar, naar Engeland en Nederland kijkt. Is, is in Nederland solidariteit toch nogal een belangrijker begrip dan in, in Engeland? Of kun je dat niet zo zeggen? Ja, ik denk dat het in Nederland nog wel iets belangrijker is dan in Engeland. Omdat we in Nederland niet zo kunnen wegstoppen. In Engeland is het natuurlijk toch vaak weggestopt in wijken waar nooit iemand komt. En dat is in Amsterdam of in Rotterdam toch iets moeilijker. Dus wij worden er directer mee geconfronteerd. Dus ik denk in dat opzicht zien mensen uh, die goede inkomens hebben... heel snel het nadeel van mensen die heel arm zijn. Daar worden ze veel directer mee geconfronteerd dan in Engeland. Een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. Dat was in een prachtig Olympisch Park in uh, Londen-Oost. En erom was een hele arme wijk, dat heet Tower Hamlets. Maar al die metro's, en die treinen, en die bussen, die stopten helemaal niet in de Tower Hamlets. Die gingen er prachtig omheen, en die kwamen rechtstreeks in dat Olympische park. In dat prachtige Olympische park. Dus niemand ziet het. Dus met die mensen wordt helemaal geen rekening mee gehouden. Ja, ja goed. En ik uh, denk dat dit in Nederland toch nog anders is... omdat wij heel kleinschaliger zijn. Ja, maar als de, de criminaliteit toeneemt, als de armoede toeneemt... Uh, en de armoede is daar groter... dan is de criminaliteit daar toch ook heel groot. En dat doen ze, neem ik aan, niet alleen maar in hun eigen wijk. Nee, dat klopt. Maar af, meestal gebeurt het wel veel, het grootste gedeelte in hun eigen wijk. Dat wel. is in Amerika toch ook het geval. De meeste moorden is in Washington taal, of zo. Ja, maar de meeste moorden in Washington gebeuren gewoon in de zwarte wijken. Dus uh, die zijn, da daar is ook de, de minste veiligheid. Daar is vaak toch een beetje een sprake van een anarchie. Maar je hoeft maar te kijken op dit moment in Engeland. Deze winter wordt verwacht dat 30.000 ouderen uh, uh, zullen overlijden. omdat ze niet voldoende geld hebben om een huis warm te stoken. 30.000 mensen. Een op de vier kinderen in Engeland groeit op in armoede. Dat zijn toch uh, onthutsende cijfers. Als je dat na 20 jaar, of 30 jaar nadat Thatcher ja. aan de macht kwam. Ja, ja en er was uh, kort geleden op de BBC een, een documentaire: Britain's Hidden Hungry. Uh, en dat ging over mensen bij de voedselbank. Dat heb je natuurlijk in Nederland ook. Maar daar, daar waren mensen ja, Er werden een paar mensen in het bijzonder gevolgd. Een, een, een mevrouw die zelf twee da dagen niet meer gegeten had en haar kinderen alleen maar brood met boter mee naar school kon geven. Een andere mevrouw, of eigenlijk een jonge of een meisje van 21, die, had, die eet maar één keer per dag. En er was nog, nou ja, er waren er wel meer voorbeelden. Maar dat, dat meisje, of die jonge vrouw die maar één keer per dag uh, eet, daar hebben we nu een kort fragment van uit die documentaire op de BBC, dus Britain's Hidden Hungry. When did he last have three meals a day? Possibly Christmas. Right. So three months ago. Yeah. Obviously, I get the odd day where I'll eat something, but on a whole, just dinner, really. Yeah, ja, with kerst had ze for the last three maaltijden gegeten. Uh, op een gegeven moment vertelde die journalist in de, in de documentaire... dat hij haar een maaltijd had aangeboden, een lunch. Ze dacht, van, dat vindt ze wel wat lekker, maar ze had gezegd... nee, dat doe ik niet, want dan heb ik morgen rond lunchtijd ook honger. Dus ze was eraan gewend. Ja, dat is toch heel... Uh, ja, dat zijn een ontzettend ontwikkeling in Amerika. Ik bijvoorbeeld krijgen wat ook een anglo is. het is een anglo saxisch model, hè, wat Thatcher overgenomen heeft... van Amerika eigenlijk, samen met Ronald Reagan. Ja, dan krijgen op dit moment 50 miljoen mensen krijgen voedselbonnen... Dat, dat is bijna niet voorspelbaar. 50 miljoen, 50 miljoen mensen worden, krijgen iedere Van de ieder hoeveel? Wat, van de uh, uh, ongeveer 300 miljoen mensen in Amerika. Dus één op de zes uh, ja. mensen krijgt voedselbonnen in Amerika. 17%. Ja, dat is het. Uh, omdat ze natuurlijk uh, ja, toch niet voldoende geld hebben om zelf nog, nog een eten te kunnen kopen. Nou, dat zijn allemaal dingen die bij de presidentsverkiezingen je hoort er nauwelijks over. Ja. Dat vind ik toch merkwaardig. Kun je de getallen tussen Engeland en Nederland met elkaar vergelijken? Weet je, weet je een beetje wat de getallen zijn? Nee, je, omdat je, dat je... vaak heel erg moeilijk vergelijkbaar is. Ik denk dat we in Nederland. Dus overal vaak de definities van armoede zijn natuurlijk heel uh, verschillend. Maar in Nederland heeft er toch bijna toch iedereen. We hebben nu deze week kregen we toch wel wat de incidenten in Doorn. Hè, van het, uh, waar twee mensen overleden in een, uh, in een uh, huis voor, uh, is, uh, waar, ja. Ja, waar de mensen werden opgevangen. Nou ja, dat werd in Nederland haalde dat het journaal. Maar goed, het was. Uh, iedereen vond, was toch bezig met zijn eigen zorgpremie. Ja, maar dat had niks met honger te maken. Nee, dat had niks wel met honger te maken, maar wel met bezuinigingen. Dat die mensen In de zorg, natuurlijk ja. de bezuinigingen de zorg. En niemand zei dan, ja, ik wil toch meer zorgpremie betalen... want dit soort dingen wil ik ook niet. Ja. En... Nou, nou had ik, zat ik toevallig vandaag ook nog naar een documentaire... Uh, op, uh, op, bij RTV Utrecht was dat te kijken. Uh, Daar ging ook over een voedselbank. En dan zie je niet... Ja, misschien dat uh, wel... Uh, niet één keer per dag eten, maar dat is ook heel, uh, heel verschrikkelijk. En je kunt toch met zekerheid stellen dat het in Engeland veel erger is. Nou ja, ik denk dat het veel massaler is en dat het veel meer verscholen is. Ik denk dat in Engeland 1 op de 4 kinderen groeit in Engeland op en nu in armoede. En ik denk dat het in Nederland nog niet het geval is dat er misschien 1 op de 20, 1 op de 30 is. Ja. En wij hebben natuurlijk nog steeds hele goede sociale uitkeringen. Zelfs de bijstand en zo, dat zijn toch hele goede regelingen. In Engeland is de AOW is echt bijna niets meer. Als je alleen van een AOW moet leven in Engeland, dan heb je echt honger. Ja. Je zegt nu goede uitkeringen in Nederland, net zei je nog. Die nou ja, om... vergelijking tot Engeland. Ja. Maar die worden wel steeds lager. De AOW gaat steeds omlaag hè, natuurlijk. We zijn al uh, eerst bevroren, nu wordt hij verlaagd. Hij wordt ook later. Het, uh, dat soort dingen. De pensioen gaat ook weer iets omlaag. Dus uh, in vergelijking tot Engeland is het nog beter. Maar wij gaan wel steeds meer naar het Engelse uh, ja. toe. En nou, ja, dat, dat doen is... de Duitsers ook hoor. In Duitsland is het ook het geval. Daar zie je ook steeds meer armoede. Maar, maar dat is dus de vraag. Gaan we inderdaad achter Engeland aan? Ja, maar steeds meer uh, natuurlijk in het... Uh, ja, in het, uh, het uh, ja, de norm of het moraal op dit moment is toch steeds meer... Als je niet werkt, zul je niet eten. En terwijl het voor heel veel mensen heel erg moeilijk is om echt werk te vinden... om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus ja, ga je die mensen weer, net als in de tijd van Dickens... ga je die wel in, uh, ja, in, in een soort sloppenwijken ga je die allemaal opsluiten. Je kan zeggen, in sommige Engelse binnensteden, in Bradford of in Liverpool... dan is het net zo slecht als in de favelas van Rio de Janeiro. Dat kan je bijna niet voorstellen, maar zo is het wel. Ja, maar hoe wonen die mensen dan? Nou ja, die mensen die wonen, met, uh, die wonen in, een, in een rijtjeswoning met geblindeerde ramen... ...waar alles vol de gravity zit. Het uh, tuintje, daar staat een oude auto in... Waar ze, uh, de, uh, ...die, die al lang niet in de verzekering zit... ...wat half verroest is, zonder wielen. Dat is de hele voortuin. Het is, op straat is er een angstwekkende stilte. Er lopen alleen maar drie jongens met kaalgeschoren hoofdjes... ...lopen daar rond en die lopen een beetje te kloten. Ja, dat is vaak toch... Uh, ...je ziet gewoon dat, dat, dat beeld... Uh, ...en ja, niemand bekommert zich daar meer om. En als er nog een opvangcentrum is, uh, ja, de, de, dan is het gedaan door de charity, maar niks meer door de overheid. Dus de liefdadigheid doet nog wat, ja. maar niet meer. De kerk ook, hè? De, de kerk die, die is natuurlijk. Uh, nou, maar ook de, in Engeland vinden rijken vinden het over het algemeen die willen niet veel belasting betalen, want die vinden het chicer om dan zelf geld te geven aan charity, waarbij ze kies, zij uitmaken welk doel wordt gesteund. Dus ja. dat niet de overheid via hoge belastingen. Het verdeelt, maar dat zij het zelf kunnen verdelen. En dat zijn dan kleine groepjes die daarvan profiteren? Ja, dat zijn kleine groepjes. Dat kan. In sommige gevallen is het kankerpatiënten, de andere is het, kiezen ze voor, de, voor het hart, een andere kiezen voor arme wijken, een andere kiezen voor kinderen. Maar dat is natuurlijk heel veel, maar dat kiezen ze dan zelf. Maar dat is heel chic om te zeggen: ik heb mijn eigen, ja, eigen fonds. Dus, maar, ver, maar verder bekommert niemand zich erom. Uh, blijven ze uit die wijken waar het zo slecht gaat? Durft de politie daar nog naar binnen? Ja, sommige opzichten wel. En er is ook nog wel eens, uh, dat hangt er ook weer helemaal van af. Maar goed, uh, ja, er gebeuren natuurlijk wel veel meer uh, misdaad en zo. De politie heeft en toch die, veel minder controle. En die rellen, hè? Ik weet niet ja, precies wanneer dat was. af en toe komt het ook weer naar... Kijk, die mensen zijn, over het algemeen zijn ze toch wel heel erg gelaten. Maar af en toe komt het naar, naar buiten. Hè? We hadden in 2001, 2002 heel veel rellen gehad in Bradford... in de noordoostelijke steden. Dus een stad als Blackburn, Bradford, uh, Oldham... dus in het noordoosten van Engeland. Vorig jaar hebben we het natuurlijk gezien in Londen. Dus ja, af en toe komt het er wel naar buiten. Dus ik denk dat er in de toekomst ook meer helft te verwachten zijn. Ja, je hebt muziek uitgekozen die te maken heeft ook met uh, economische malaise. Ja, dat is een, uh, de plaat uh, Don't Give Up van Pieter Gabriel. En hij zingt het samen met Kate Boes. Het is op Pieter Gabriel geschreven. En het nummer gaat uh, over de gevolgen van de economische crisis in de jaren tachtig. En dat wordt uh, in dat nummer vertaald naar een man. Hè. Dat, is, dat, dat wordt gezongen door Gabriel. Die zich niet meer thuis voelt in die wereld. En een vrouw, Ja, dat is Kate Boes dan, die hem ondersteunt. Ja, vind je het ook mooi? Ja, ik vind het een heel mooi nummer. strong We were wanted all is een mooi nummer, Peter Gabriel, Ik kan mooi zingen, hè? Mooi, mooi, mooi gemaakt. Mooi. En heel, heel toepasselijk dus ook dit nummer, Don't Give Up, van uh, Peter Gabriel en Kate Bush. Onze aangeboden door Peter de Waard, die vannacht te gast is in Casaluna. Ik wil u graag nog even wijzen op onze website, uh, radio1.nl. Casaluna, daar uh, kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. Daar kunt u informatie vinden over deze aflevering en andere afleveringen. Uh, u kunt daar ook het gesprek dat wij nu hebben morgenochtend terugluisteren. En de podcast doet het weer. De podcast werkt weer. Die was een paar dagen of een paar weken gebruik, Maar dat is allemaal weer goed, als ik het goed begrepen heb. Uh, moest ik nog meer zeggen? Of nee, dat was het dan ongeveer. Hè? Dus uh, nou gaan we zo doorpraten. Radio 1, Casa Luna. Ja, want we hebben tegenwoordig van die prachtige bumpers, dus die moet je gebruiken ook af en toe. Peter, um, we hebben het over de armoede in Engeland gehad, maar jij hebt daar zeven jaar gewoond. En ik heb gelezen, je hebt ook boeken over geschreven, eigenzinnig Londen, het, een eigenzinnig koninkrijk. Je hebt in totaal acht boeken geschreven, er zijn nog wel meer over Engeland zijn gegaan. Over, eh... Over, uh, uh, Tony Precies, die bedoel ik. Um, maar um, het is niet alleen maar narigheid, want jij, jij had echt uh, last van heimwee in het begin, hè, toen je daar weg was. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook wel een hele mooie dingen van Engeland. Uh, ja, we zitten nu, uh, uh, ze hebben natuurlijk een, uh, ja, de liefde voor geschiedenis vind ik prachtig natuurlijk. Van de historie, zoals ze dat waarderen. En uh, ja, dat, is, dat vind ik wel een heel mooi gegeven. Ook uh, hoe sporten worden gespeeld en altijd die historie wordt geëerd. Het uh, idee voor fair play. Toch ook de beschaving van, van veel Engelsen natuurlijk. Uh, de aandacht voor literatuur en voor kunst die mensen hebben. Je kan in een, uh, ja, toch in een, gewoon in een pub. Komen en je met een stukken door. En dan kan je met een stuk door, kan je over politiek praten. Die zijn altijd geïnteresseerd. Engelsen zijn over het algemeen heel erudiet, heel erg geïnteresseerd. En dat, uh, dat blijkt ook met BBC-programma's. Van de hoge kwaliteit van die BBC-programma's. Uh, en dat mensen er ook altijd iets van leren. En dat vind ik heel erg goed. En ze zijn op heel veel met de natuur, zijn, hebben ze ook op. Dus dat vind ik hele mooie dingen. Ja. ja, dat uh, ja, landschap, ja. zijn grotere het... natuurvrienden dan wij. Ja, ik vind dat, uh, hoe ze met het landschap omgaan en zo. En dat vind ik echt heel erg mooi, die wandelpaden. Door die... Ik vind toch Engeland een van de allermooiste landen. Ja, ze hebben het weer ja. niet mee, kan je dan zeggen. <laughs> maar het, uh, als je echt over die groene heuvels loopt van Engeland, dan is het een van de mooiste landen ter wereld. Ja. En je ziet die plaatsjes liggen, die dorpjes. En dat hebben ze ook. Uh, Engeland heeft ook voordelen gehad door de geschiedenis ook. Bijvoorbeeld uh, dat in de 19e eeuw het platteland al ontvolkt is. Hè? En dat heeft. Uh, dus Toen was de grote steden na de grote trek naar de steden door de industriele revolutie. En dat heeft er natuurlijk... Uh, toen zijn de dorpjes zijn eigenlijk al een beetje leeggelopen, is 70% van de mensen naar uh, de steden gegaan. En, die en door die ontwikkelingen zijn die dorpjes nu nog altijd heel levendig gebleven. Ze zijn niet zoals in Frankrijk. Dan kom je echt in die spookdorpen terecht. Waar alleen maar de huizen zijn opgekocht door, uh, door, ja, door buitenlanders. Omdat ze pas de laatste jaren die, uh, die ontvolking hebben gehad. Het afbouw natuurlijk van de landbouw en dat soort dingen. En dat vind ik in Engeland toch. Ieder dorpje is leuk, is prettig. Er is altijd het een pub, er is altijd nog een, een, een, ja, een, een postkantoortje, er is altijd een teeroom, een paar leuke winkeltjes. En dat maakt het wel heel leuk. Dat is het, ja, toch, soms is het de, de sfeer van Midsummer, Maar ja, dan kijk je natuurlijk niet naar het Midsummer Murders. Ik weet niet of je de serie kent, maar het, ja, ja. Bekende, nou, ja, ik ken, ik ja, het is maar, wordt een beetje overdreven in die serie, maar dat zie je wel terug, dat herken ik altijd wel. Ja. Je had het over die pubs, maar die gaan wel om 11 uur dicht. Hè? of is dat niet meer? Nee hoor, dat is al lang niet meer zo. Nee ah. hoor, dat kan, dat kan, tegenwoordig kan dat ook tot 2, 3 uur doorgaan. Heel veel pubs uit traditie gaan ze nog wel om 11 uur dicht... met name door de week, maar in het weekend niet meer. En um, jouw voorganger, als ik dat goed uh, begrepen heb... Die, die was blij dat hij eruit ging. Uh, want het is niet altijd makkelijk om ertussen tussen te komen toch? Met die Engelsen, om, om goed contact te krijgen. Nee, het is niet altijd even makkelijk om uh, ja, vrienden te maken in Engeland. Engelsen zijn toch een beetje uh, ja, huiverig ten opzichte van mensen van het continent. En uh, als mensen zeggen van ja, we houden zo van Engeland en van Engelse denken ze, ze houden van ons klassensysteem. Dan vinden ze eigenlijk niet zo leuk dat je dan van de Engelsen houdt. En ze vertrouwen je dan niet helemaal. Zeg dat nog eens? Ja, als, als je zegt dat ja, je van de Engelsen houdt, dan denken ze dat je houdt van hun klassensysteem. En daar kunnen ze niet mee omgaan. Zij, ja, wij zijn niet in te delen in het... Uh, uh, in, in, in waar we toe horen. Dus dan ja. denken ze dat ze, ze bij die klasse willen horen. En ja, dan vertrouwen ze niet... omdat je je niet gedraagt naar die klasse. Wij kennen dat idee van de klasse niet, zo nee. Dus Nee. Uh, en ja, dat vinden ze niet zo uh, prettig. Dus uh, dan denken ze... ja, die, wordt, die is intellectueel voor mij. Of die is uh, te plat voor mij. Of die kan zijn thee niet goed opdrinken. Of uh, die doet voldoet <lacht> doet niet aan de normen en goed waarden. Goed nou ja, dat zijn hele belangrijke dingen waar Engelsen toch, uh, ja, het blijft toch altijd wel een beetje een klassesamenleving. Het enige waar het doorbroken wordt is in de pub. Maar voor de rest is het een klassesamenleving. Als je bij mensen thuis komt, dan willen ze toch altijd het liefst mensen van hun eigen klasse. Huh. En waarom vinden ze dat zo prettig dan? Ja, dat weten ze precies wat ze eraan hebben. Dus uh, ja, je hebt de klasse die over cricket praat. Je hebt de klasse die praat over golf. Je hebt de klasse die praat over de paardensport, Je hebt de klasse die praat over honden. En je hebt de klassen die praat over voetbal en rugby. Dat zijn allemaal toch verschillende klassen. En bij welke klasse voelde jij het meest thuis? Ja, ik was klasseloos. Dat, vind ik, dat is zo leuk van buitenlanders en zeker van ja, journalisten. Je, je komt er wel mee in aanraking. Ja, maar ik, uh, ik ging naar een pub en ik ben, ik ben naar de cricketwedstrijden geweest. Ik ben naar voetbal geweest, naar Chelsea en Arsenal. Ik ben... Naar rugby geweest, ik ben ja. Ik vind alles leuk. Ik doe dat eigenlijk ook gewoon in mijn eigen leven. hoor. ben ik altijd. Je kan net zo goed met de minister opschieten als met iemand van de vijf is van hoogovens. Of uh, dat maakt me helemaal niks uit ja. in Nederland. Is dat veel makkelijker? Iedereen komt op je verjaardag en dat is in Engeland. Is dat niet zo? Ja. het is al uh, meestal ja. Vieren ze verjaardag in de pub hè? dus niet thuis. Om ja, ze wil, wil toch niet iedereen is een uh, ja in zijn privacy. Een kijkje laten nemen, dat is dat houdt men voor aan de eigen klasse. Hm. En dat rugby noemde je, dat lijkt me fantastisch. Om daar een keer op zo'n tribune te zitten. Ja, en je denkt dat het een hele wilde sport is. Dus een lower class sport. Terwijl het eigenlijk een beetje een upper class sport is. Het, is natuurlijk, het komt echt van de publiek. Met een sports, upper hè. class publiek ook. Nee, dat niet. Dat zou een beetje gemiddeld publiek. Maar wel. Het, uh, het, is wel een, een, ja, het zijn hogere inkomens dan bijvoorbeeld die bij voetbal zitten. Dat ja. zeker wel. Als je op Twickingham komt of je komt op Wembley. Het is toch een verschil. Dit is ook een hele uh, sociale sfeer tussen de... Als het de Six Nations is, hè, dat is ja. jaarlijks de, ja, ja, ja. natuurlijk de grote... Uh, maar de beleving op die tribunes. Ja, en ja. dat is ook zo. Maar daarna kunnen de Engelsen en Schotten, of de Engelsen en de Welsh... Ze gaan allemaal dezelfde pub toe en ze hebben samen feest. Ja. Dat kan uh, zeker. En, en bij het voetballen, want kijk, een tijdje geleden was Engeland enorm berucht. Dat ja. is een stuk minder geworden. Ja, dat is zeker een stuk minder geworden. Ik zeg, denk dat zelfs Nederland een voorbeeld kan nemen natuurlijk in dat opzicht aan Engeland. En dat komt natuurlijk door de, ja, toch vrij harde maatregelen die zijn genomen. Hè? Dus je moet uh, ja, als je één keer wat uitvreet in een stadion, dus je gooi één keer gooien en, uh, met een flesje of uh, je gooi iets van de tribune af, of je roept iets racistisch, dan krijg je een stadionverbod. En dat is niet zomaar een stadionverbod, maar dan moet je je echt elke zaterdag om drie uur melden als de voetbalwedstrijden in de gang zijn. De van op het leven. politiebureau en niet, uh, en niet dan op politiebureau in Manchester, als je een fan bent van Manchester United... maar een politiebureau van Newcastle. Dan weten ze wel zeker dat je niet in het stadion zit. Ja, ja. Dat soort dingen gebeuren echt in Engeland. En het is nu, ja, toch bij de... op het hoogste niveau is het heel veilig... Uh, Geworden, op wat lager niveau zijn er ook nog wel uitwassen hoor, in Engeland. Dat is nog heel moeilijk aan te pakken. Want, want mensen uit die arme wijken waar we het net over hadden... komen die nog bij voetbalwedstrijden? Nee, of dat, die dat kunnen is voor dat hen niet meer te betalen. Nee. Je kan niet 70 pond neerbetalen. 70 pond? Hoor. Ja, dat kost zo gauw een kaartje voor Chelsea. En dan heb ik het over de goedkoopste kaartjes. Echt? Als je echt, de, de, echt een duur kaartje is, is 100 euro. Dus het, of 100 pond. Pond. Ja. Dus dat is echt uh, uitgesloten. Want je hebt ja. het in Nederland nog wel. Dat, dat mensen die leven. die leven uitsluitend nog voor die voetbalwedstrijden. je hebt van, bij, bij, bij RTL of SBS. ik weet het niet. van die programma's dat supporters ge, gevolgd worden. Ja, dat is ben ook zo. Je hebt je hebt maar in Nederland gezien? kan je als uitkeringstekker. kan je nog wel een kaartje voor een voetbalwedstrijd kopen. Dat is in Engeland kan je dat echt niet meer permitteren. En zou dat ook schelen dat het minder rellen zijn? Of is dat een. nou, dat vind, te vind ik te dat, dat vind ik te <laughs> generaliserend. Ik weet echt niet of dat er nou. Uh, mee te maken heeft. Uh, dus waar het allemaal vandaan komt, je natuurlijk vaak ook dat natuurlijk toch ook de zoontjes van hogere inkomens vaak de natuurlijk toch dit soort rellen veroorzaken. Het is niet altijd dat het bij de lage inkomens ligt. Hm. En na jouw eigen leven in Engeland nog even, je hebt daar zeven jaar gewoond tussen 2000 en 2007. Na hoeveel jaar dacht je echt van nu voel ik me hier helemaal thuis en lekker? Nou, eigenlijk na zeven jaar. Oh. Dat is eigenlijk uh, precies na. Nou, dan ben je helemaal zo ingevuld. En moest je toen weg? Of, uh, moet, ja, dat is net zoals uh, Elko Bos van Rosendaal ja. nu weg moet uit Amerika bij dat nationaal. Ja. Wij hebben een afspraak dat je eigenlijk vijf jaar. Als correspondent in vaste dienst kan blijven. En daarna uh, krijgt iemand anders weer de kans. En dat kan ik ook heel goed voorstellen. Dat vind ik ook ja, heel Ja, Maar eerlijk. jij hebt dus twee jaar extra Ik gekregen. heb ik twee jaar extra gekregen. Dus het, uh, en dat had het mee te maken dat uh, Engeland nog een keer voorzitter werd van de EU en van de G8. En, uh, ja, en toen kwam het niet helemaal uit met mijn opvolger. En toen heb ik nog een jaar gekregen. Dus het, uh, dat, was, uh, dat vond ik op zich goed. Maar ik ben ook heel blij dat ik in 2007 ben weggegaan. Want ik denk, als ik nog één of twee jaar was geweest, dat ik niet meer teruggegaan had. Nee? Nee. Dan, dan, dan, had ik dan was hecht, je te uh, veel gehecht geweest. was ik te veel gehecht geweest aan het leven daar... Het heeft natuurlijk heel veel, uh, ja, toch hele mooie dingen. Terwijl het hier ook hele mooie dingen heeft in Nederland, hoor. Ik kan Nederland ook nog heel erg waarderen. Maar wat mis je dan vooral nu, in Engeland? Nou, dat toch het... Uh, de wandelingen door de countryside, de beleving bijvoorbeeld, de, de, ja, iedere maand is er een, is een soort hoogtepunt. Het hele jaar heeft zijn tradities van de van de Chelsea uh, tuinshow, tot uh, Wimbledon, tot Esket. tot, uh, ja, de, de, nu krijg je natuurlijk binnenkort uh, dat als de lichten weer aangaan in Regent Street en Oxford Street. Ja, het is toch een hele speciale beleving van het jaar. En dan krijg je al die Christmas parties en zo. En dat vond ik heerlijk, die tradities. Hoe vaak kom je er nu nog? Nou, wel vier, vijf keer per jaar hoor. Dus ik ga binnenkort weer een keer heen. Ik moet altijd. Maar ik zou er niet meer willen werken. Heb ik gehad? Vrienden nog? Ja, ik heb nog steeds vrienden. Ook echt Engelse vrienden heb ik gekregen. En dat kwam er ook doordat mijn vrouw natuurlijk daar ook een vaste baan had. Die was gids op een kasteel. En ja, die kreeg natuurlijk veel Engelse collega's. Ja, goed, dat zijn ook heel veel vrienden geworden. Leuk. En de koningin, mis je die? Nou, wel een bepaalde dingen van de koningin. De Engelse koning, de koninklijke familie is toch kleurrijker. En het is, een, een, het is niet het koningshuis alleen van Groot-Brittannië... maar het is eigenlijk het koningshuis van de wereld. Iedereen kent de Britse koninklijke familie ook in Amerika. Iedereen kent het ook in, uh, in, uh, in Afrika. En al, al, iedereen die naar Londen toekomt... die gaat toch eventjes bij Buckingham Palace kijken. Dat gebeurt in Nederland niet. Wie komt er nou als toerist naar Paleis Noordeinde? Nee, nee. <laughs> Soestijk reden re wij vroeger altijd met. de woon in de buurt, we reden we altijd met mensen langs, maar er was niet zo heel veel aan te zien, nee. En, en dan uh, bijvoorbeeld, ja, je hebt nu Cameron, de premier daar. Uh, in jouw tijd was Blair daar de premier, ja. heb je een boek over geschreven? Dat was wel een man. Ik heb uh, nog even weer naar zo'n filmpje gekeken. Ook toen Diana uh, uh, overleed, toen heeft hij gespeecht, Toen was hij nog maar een half jaartje aan de macht, ja. uh, maar dat deed hij wel goed. Ja, het was een zeer charismatische persoonlijkheid. Je kan hem eigenlijk een beetje vergelijken met Obama. Ja, dat zat... bij, bij, wat Blair was in 1997, was Obama in 2008. Maar bracht hij ook zoveel hoop met zich mee? Ja, ja? ik denk dat uh, Blair ging echt uh, gepaard met een uh, vlaag van optimisme door het hele land. Uh, ik weet hoe geweldig feest het was in 1997 dat hij werd gekozen. Men dacht, na zoveel jaren Tory-bewind, Margaret Thatcher, uh, John Major... ...nou gaat er een hele nieuwe wind waaien. Maar ja dat heeft dat is niet gelukt en toen kwam de oorlog in Irak en ja en dat uh, en toen was het afgelopen met Blair en hij is nou een van de minst populaire politici die er geweest is echt ja is, dat uh... was is hij dat nu met terugwerkende kracht? ja of? nou ja dat denk ik wel ja dat is het uh... Ik denk wel, als je zegt wat de, wat de grootste politici zijn uit de 20e eeuw... dan zullen alle Engelsen zullen Winston Churchill noemen... en een groot deel zijn Margaret Thatcher nog noemen... omdat ja. ze zoveel betekend heeft voor het land. Uh, maar, uh, en ik denk dat misschien Blair of zo samen met Lloyd George... op de vierde plaats komt. Nee, want ik wou zeggen, Gordon Brown was toch veel minder? Uh, ja, Gordon Blair, Brown, of... dat was natuurlijk... Ja, die is toch heel kort geweest, hè, nog ja. maar anderhalf jaar. En het... Uh, ja, goed. En, maar er is daarna ook een schaduw over alle boeken... die Blair over die periode heeft geschreven... en zijn ruzies met Gordon Brown. Heeft hij zelf ook wel... Een Schaduw over die periode gelegd. Ja, ja en nu komen ineens natuurlijk, de crisis heeft natuurlijk alles. Uh, Blair was natuurlijk een socialist, hè, de derde wereldsocialist, of derde wegsocialist, zoals ze dat toen noemden. Ja, goed, en die wilde ook, uh, ja, de uitkeringstrekkers heeft hij ook laten vallen. Dat heeft hij natuurlijk niet hersteld. Ja. En dat wordt hem nu ook wel kwalijk genomen. En Cameron nu, hoe gaat het daarmee? Ja, die is niet populair op dit moment, maar goed, uh, ik... Uh, het is de vraag natuurlijk, op, op dit moment zijn er niet op korte termijn verkiezingen, en hij wordt steunt natuurlijk op de liberaal-democraten, dat is de... Dat was een partij die het de hele tijd heel goed heeft gedaan, ja. in de laatste twee decennia. Ja, die worden, zijn, worden helemaal weggevaagd, en, uh, maar op dit moment is Labour wel iets aan de winnende hand, maar men vertrouwt Ed Miliband, hè, de nieuwe ja. leider van Labour, ook nog niet helemaal. Die heeft niet het charisma van een Tony Blair. Dat wordt... Uh, misschien wordt hij de volgende premier, maar het zal nooit zo worden als toen Blair in 1997 aan de macht kwam. Blair was heel erg pro-Europa. Ja. Uh, dat kun je van Cameron absoluut niet meer zeggen. Nee, dat kan je van, K Cameron kan je niet meer van zeggen. heel Engeland niet meer zeggen. Nee, Blair wilde zelfs de president worden. Hè. Wat van Rompuy is geworden. Ja. Dat hij de president van Europa worden. Uh, maar hij heeft het natuurlijk toch in zijn regeerperiode... onder meer door de tegenwerking van Gordon Brown... niet doorheen gekregen dat Engeland uh, ook de euro heeft geadopteerd. Daar zijn ze nu heel blij mee. Maar Blair wilde dat heel graag. Die wilde ook de euro invoeren in Engeland. Ja. Maar dat is hem niet gelukt. Nou ja, en het, uh, ja, en dat is de, dus hij was heel. Cameron is dat absoluut niet, en dat komt ook zeker door zijn partij natuurlijk, de Tories. Daar is natuurlijk, op die, daar is altijd wel een grote haat geweest, toch tegen alles wat met Europa te maken heeft, en name de Fransen. Dus het, uh, het is een hele mooie serie van Yes Minister, ah, ja. waarin, uh, ja, de. Houdt gegeven... Mark Rutte ook zo van, toch, van die serie? Ja, dus, nou, dat was een ja. prachtig <laughs> dat Sir uh, Humphrey Appleby uh, tegen zijn premier zegt van. Uh, nou, uh, die, die begint erover van, moeten we niet naar Europa gaan? En uh, moeten we er dan niet uitgaan? Dan zegt hij, nee, we moeten erin blijven. En dan zegt hij, waarom moeten we er nou in blijven? Ja, als we erin blijven, kunnen we er een grote rotzooi van maken. als we eruit zijn, lukt dat niet. Ja, ja, ja. Uh, maar het wordt wel steeds sterker, dat anti-Europese sentiment in, in, in Engeland. Waar komt dat vandaan? Ja, maar dat zie je ook natuurlijk wel een beetje in Nederland. Het komt van crisis. Dan is er onvrede over grotere organisaties. Dan zie je toch teruggaan naar het, uh, naar het kleinere. Je ziet zelfs in Engeland dat Schotland... Uh, in uh, volgend jaar een referendum krijgt om af te scheiden. Ja, ja als... zit dat erin? Ja, nou, ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk niet dat Schotten daarvoor zullen stemmen. Maar er komt wel een referendum over. En er is zeker natuurlijk... de, de Scottish National Party is de grootste partij op dit moment in Schotland. Ja. En die streeft naar uh, afscheiding van Schotland. totale onafhankelijkheid. Dus dat zie je wel. Dus je kruipt steeds meer uh, ja, in je eigen uh, milieu... als je natuurlijk als slecht gaat met de samenleving. En dat zie je in Nederland ook. Wij willen ook, net als Engeland... echt geen cent meer uh, uh, extra geven aan de EU. Geen enkele minister van Financiën bleek vandaag... wil uh, nog extra geld geven aan Europa. En de commissie wil... Het wel, het parlement wil het wel, uh, maar um, ja, bij Nederland is het absoluut niet reëel om te denken dat wij er ooit uit gaan, denk ik. Maar in Engeland is dat wat reëeler Is je dat gebeuren dat Engeland, want ik begrijp dat die Tories en ook de Labour Party is, is steeds minder pro-Europa. Gaan ze, er ooit, gaan ze er een keer uit? Nou, dat verwacht ik niet. Maar in Engeland gaat het wel heel pragmatisch om met Europa. Engeland is toch meer Engeland uh, zijn net zoveel gericht op Amerika... als ze gericht zijn op Europa. En eigenlijk, het, ja, Europa is eigenlijk een idee van de Engelsen. Hè? Verenigde Staten van Europa. Churchill heeft dat als eerste genoemd. Maar de Engelsen, het eerste wat de Engelsen zeiden... we gaan er zelf geen deel uit maken. Wij zijn een eigen macht op zichzelf. Dus uh, ja, dat was alleen om de Fransen en Duitsers uh, te laten voorkomen... dat ze nog ooit nog oorlog zouden kunnen krijgen... Ja goed, dan zijn ze er in 73, 74 nog alsnog ingekomen eigenlijk omdat ze geld nodig hadden. Toen ging het zo slecht met de Engelse economie. Toen was het bijna een derde wereldland. Ja, toen zeiden ze, dachten ze, nou ja, er valt wat te halen. Ja, en daarna is het enthousiasme weer bekoeld toen het beter ging met Engeland. En zelfs Tony Blair is het niet gelukt om Engeland in de ja, euro te krijgen. Maar ze blijven, de, blijven wel in de Unie. Ik verwacht dat ze in de Unie krijgen. Daar is deze regering en ook de huidige premier, David Cameron, heeft altijd gezegd, ik wil in de EU blijven. Hmm. Goed, gaan we uh, afwachten. Ik ga even vertellen wat wij, want dit gesprek zit er weer bijna op, Peter. Wij gaan uh, straks uh, plaatsmaken voor mannen die vrouwen haten. Dat is een hoorspel van de Afro. Uh, ik ga ook even iets... Oh nee, de luisteraarsvraag, want dat doen we dan na, na één uur. Twee minuten over één beginnen wij weer met deel twee van Casa Luna. En wij hebben het nu gehad over grote inkomensverschillen... in Nederland en in Engeland. En de vraag aan onze luisteraars is straks... Heeft u zelf in uw leven grote inkomensverschillen gekend? Bent u ooit vermogend geweest. En nu een stuk minder. Er is een reclame uh, op tv met zo'n man die dan met de bus gaat... en dan denkt, van, dat, is, dat is nog eens een luxe auto. Nou ja, dat, dat soort verhalen. Uh, even kijken. Ja, Misschien bent u uh, heel, of heeft u altijd moeten leven van een heel klein inkomen... en heeft u het nu een stuk beter. Uh, kent u armoede of bent u er bang voor? Die vragen wil ik graag voorleggen aan de luisteraar straks. 0800-1121. Dat is telefoonnummer 0800 1121. ncrv.nl voor de mailers. En hekje Kazeluna voor de Twitteraars. Dan vertel ik ook nog even dat uh, Joris Kerstboom eraan komt. Dat is een tv-programma van de NCRV. Het wordt op 25 december uitgezonden. Vanaf 15... en de bedoeling is dat mensen andere personen in het licht zetten. Dus de vraag is, wie zet jij in het licht? Vanaf 15 december staat Joris op de parade. En op diezelfde dag, vanaf datzelfde moment, kunnen mensen ook hun verhaal delen via de website joriskerstboom.ncrv.nl op die site kunt u vertellen wie u heel graag in het licht wilt zetten. Een persoon die voor u belangrijk is of is geweest, en uh, die ook uh, inspirerend is misschien. Dat kunnen mensen zijn die overleden zijn, maar zeker ook mensen die nu nog leven en die nu nog steeds uh, dicht bij u zijn. Dus Joris voor de mensen die daaraan mee willen doen. Ja, Peter de Waard, nou heb ik de laatste twee minuten ook nog vol zitten kletsen. Ik dank je zeer. Zeker omdat je ook een bruiloft hebt verlaten voor ons. Uh, heel erg bedankt voor je komst naar Casa Luna. Veel succes bij de Volkskrant de komende jaren. En uh, goede reis naar huis. Hartelijk bedankt. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 30. De foto is onscherp. Maar dit is waarvan Harriet Wanger zo schrok... een paar uur voor ze met de aardborgen verdween. Een jonge man. 1,80 meter ongeveer. In een donker gewatteerd jack met een rood ding erop. Sinds Blomquist dit ontdekt heeft... Is hij getrakteerd op een kattenkadaver, volledig ontleed... en een schapschot van een onbekend schutter... die hem tijdens het joggen op de korrel nam? Wie is deze man? Oh, nee. Goedemorgen. Ja, ik ga niet nu al opstaan hoor. Nee. Ik heb stekende koppijn. Ja. Ik heb aspirines nodig. Nee, dat pak ik wel even. Ben je toch mooi? Op een strijdzone. Oh, je grote draak. Oh. Van je billen tot aan je schouderblad. Een wispje in je nek. Slingers. Om je enkels. Om je linkerarm. Een Chinees karakter op je heup. En een roos op je kuit. Je bent een klein kunstwerk. Die is met Au, au, ja. ja. Dit moet op te lossen zijn, hè? Maar hoe gaan we dat aanpakken? De, de feiten nalopen die we hebben en proberen nog meer te vinden... Nou, een nieuw feit is dat iemand het in de buurt op jou voorzien heeft. Ja, de vraag is waarom. Is het omdat we bezig zijn het mysterie rondom Harriet op te lossen... of omdat we de onbekende seriemoordenaar te dicht op de hielen zitten? Er moet een link zijn. Ja. Als Harriet erin geslaagd was uit te vinden wie de seriemoordenaar was... dan moet dat iemand uit haar omgeving geweest zijn. Ben je nog koffie? Ja. Als we naar de jaren zestig kijken... Zijn er minstens twee dozijn kandidaten? Maar vandaag de dag is daar bijna niemand meer van over. Behalve Harold Wanger. En ik geloof gewoon niet dat hij op zijn leeftijd met een geweer in het bos rondrent. <lacht> hij kan een jachtgeweer niet eens optillen. De personen zijn of te oud om nu nog gevaarlijk te zijn, of te jong om in de jaren zestig al actief te zijn geweest. En dan zijn we weer terug bij af. Behalve als twee personen een deal hebben. Een oude en een jonge. Hmm. Harold en Cecilia? Dat denk ik niet. Ik geloof haar als ze zegt dat zij het niet was in het raam van Harriet's kamer. Nee. Maar wie dan wel? Ik kan me niets anders voorstellen dan dat alle mensen uit het dorp naar de heisa om het ongeluk zijn gaan kijken. Het was september. De meesten hadden een jas of een trui aan. En er is maar één persoon met lang blond haar en een lichte jurk. Cecilia Wanger komt wel op heel veel foto's voor. Hè? Die lijkt echt overal tegelijk te zijn. Mm -hmm. Tussen de huizen en tussen de mensen die naar het ongeluk mm -hmm. kijken. Kijk. Goedemorgen, Hier staat ze met Isabella te praten. En op deze foto staat ze weer met dominee Falk. En hier met Gregor Wanger, de middelste broer. Ja, nou, even denken... Iemand van de jongere generatie weet dat iemand van de oude generatie... een seriemoordenaar was, maar wil niet dat dat uitkomt. Vanwege eer van de familie of zo. En dat betekent dat er twee personen bij betrokken zijn... maar dat die niet hoeven samen te werken natuurlijk. De moordenaar kan allang dood zijn... terwijl onze etterbak alleen maar wil dat wij daarmee stoppen. En gewoon opzouten. Oh, daar heb ik ook aan gedacht. Maar waarom legt hij dan een dode kat op de stoep? Dat is een directe verwijzing naar die moorden. Vervolgens zal hij het rund voor het aangezicht des Heeren slachten... en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed brengen... en dat sprengen rondom het altaar dat bij de ingang van de tent ter samenkomst staat. Daarna zal hij het brandoffer de huid aftrekken en in stukken verdelen. Ziet hij dat nou zomaar uit je hoofd? Riesbeth? Ja? Jij hebt een fotografisch geheugen. Jij leest de, de bladzijde in het onderzoek in tien seconden. En je kent ze uit je hoofd. Hé, hey, Lisbeth, loop nou niet weg. Hé. Hey. Ik weet niet wat ik fout doe, maar het was echt niet mijn bedoeling om je kwaad te maken. Kom op, Lisbeth, zeg eens wat. Ja, wat moet ik nou zeggen? Ik ben gewoon een freak. Zal ik je wat zeggen? Het is heel lang geleden dat ik iemand meteen vanaf het eerste moment mocht... Ik wil heel graag vrienden zijn, Lisbeth, maar dat is aan jou. Ik ga nu koffie zetten en kom maar terug, zodat je dat ook ziet zitten. Zo snel heb ik de koffie niet klaar, hoor. Nee, zo snel ben ik je vriend ook niet. Maar ik was even bezig de boel in een schema te zetten. He, we hadden het erover dat alles een link met de Bijbel heeft. Oké, okay, hij heeft een kat geslacht, want dat was makkelijker dan een run te pakken krijgen. Maar hij volgt het citaat... Waar denk je aan? En zij zullen het bloed brengen en dat sprengen rondom het altaar... dat bij de ingang van de tent der samenkomst staat. De kerk. Daar, daar is de ingang. Op slot. Nee, wij moeten naar de begraafplaats. Kijk Die grafkapel. Zo, oh, ze is lekker propte, hè? Lekker wangerig vooral. Oh, oh mama, de muur. Oh, dat is echt de stang van verbrand vlees. <tie> hier ligt een soldeerbout. En daar, op het altaar, een betonschaar. We hebben te maken met een verslagen gek. Wat is hier in godsnaam gebeurd? Dag Dirk, sorry dat we storen. Liesbeth. Goed je te zien. Ik wilde je altijd nog eens bedanken voor je fantastische werk. Nou, daar kreeg ik gewoon voor betaald, hoor. Dat was het niet alleen. Ik had mijn mening over jou al klaar toen ik je zag. Daar wil ik me voor verontschuldigen. Oké. Okay. Wat is er met jouw hoofd gebeurd, Miguel? Een kleine beschieting. Maar dit is volkomen waanzin. Nu stoppen we. We gaan niet langer jullie levens op het spel zetten. Ga zitten, Dirk. Wat ik hieruit opmaak, is dat Lisbeth en ik zo ver gekomen zijn... dat degene die hierachter zit in paniek is. We hebben een paar vragen. Ten eerste... wie heeft er een sleutel van de grafkapel? Geen idee, Hendrik zeker. En Isabella zit daar wel eens. Maar misschien leent ze de sleutel van Hendrik. Oké. Okay. Uh, volgende vraag is, uh, bestaat er een archief van het Warren-concern waar krantenknipsels en informatie over het bedrijf door de jaren heen bewaard worden? Ja, zeker. Op het hoofdkantoor hier in de stad. Kun jij ervoor zorgen dat Lisbeth vanmiddag al het archief in kan? Het is heel belangrijk dat ze overal bij mag. Dat kan ik wel regelen. Nog meer? Ja. Heeft Henrik nog meer fotoalbums? Dus naast de albums over het onderzoek naar Harriet? Ja, Henrik is altijd geïnteresseerd geweest in foto's, al sinds hij klein was... Hij heeft een heleboel albums in zijn werkkamer. Zou ik die mogen inzien? Henrik vermoord me. Hey, ik ben hier degene die vermoord wordt, ja? <laughs> goed. Maar ik ga wel met je mee. Wees niet bang, ik blijf rustig op de achtergrond terwijl je zoekt. Heel goed. Ik hier, jij in het archief, Sally. En waar wil je precies dat ik naar zoek? Ja, eh, krantenknipsels, personeelsblaadjes. Alles wat je kunt vinden rond de data van die moorden in de jaren 50 en 60. Zoek naar alles wat je opvalt en wat je ook maar enigszins vreemd vindt. Het lijkt me beter dat jij die klus doet vanwege je betere geheugen. Ik, uh, ik zal je even uitlaten, Lisbeth. <tied> <tied> Hendrik verzamelt en bewaart werkelijk alles. Hier, een foto uit 1870 met Norse mannen en stramme vrouwen. Geef <tied> hey, koffie? Graag. Ja. Oh hier met Marcus Wallenberg. Twee grote kapitalisten. Ze kijken niet erg vriendelijk. Hé, hey, hier, familieoverleg 1966 staat hier. Eens kijken. Henrik Harald Krigge. Deze foto van het diner is genomen op de dag dat Harriet verdween. Maar op dit moment wist nog niemand dat ze weg was. Wie is dat, huh? Wie? Zij? Dat? Ja. Dat is Anita Wanger. En daarnaast is Cecilia Wangen. Het lijken ze op elkaar, hè? Mijn god. Heel erg. Cecilia Wanger komt wel op heel veel foto's voor, hè? Die lijkt echt overal tegelijk te zijn. Niet dus. Wat? Nee, wat even. Het zijn. Het zijn twee personen. En door toeval zijn ze nooit samen op de foto gekomen. Mikkel, waar heb je het over? Mikael, wacht daar. Daar staat Gustav Morel het onderzoek te leiden. En Henrik kijkt, lange regenjas en dan zijn hoed in de hand, maar daar, waar daar, daar, waar bedoel je? Daar, die mollige jonge man, helemaal links. Hey. Hier, ja, in het donkere gematteerde jack met het rode vlak. Ja, hij. Hey. Ja. Hey, wie is dat? Ken je hem? Nou? Ja, <laughs> zeker. Dat is Martin Wangen. Ik denk dat hij daar een jaar of 18 is. U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodijzen en René van Aste. Bewerking Rick Steggerda, regie Marlies Cordia en Wiebeke von Saaier.